Kijk, met het NOS-journaal. In Istanbul is een opvallend eensgezinde demonstratie aan de gang op het Taksimplein. Zeker tienduizenden mensen, volgens anderen zelfs 200.000, demonstreerden tegen de koepoging van vorige week en voor democratie in Turkije. Voor het eerst sinds de mislukte staatsgreep trekken aanhangers van oppositiepartij CHP en de regerende partij AKP gezamenlijk op. De demonstratie was georganiseerd door de CAP en die had de AK-partij ook uitgenodigd. Ook aanhangers van andere bewegingen waren bij de demonstratie, zoals de extreemrechtse grijze wolven. Het Turkse OM heeft vandaag een onderzoek ingesteld naar mensen die op sociale media hebben gezegd dat de koepoging van vorige week door de regering is opgezet. De Turkse minister van Justitie suggereert dat die mensen zelf een rol hebben gespeeld bij de koepoging. Tegenstanders van de regering denken dat president Erdogan zelf voordeel heeft bij de mislukte staatsgreep, omdat hij nu een aanleiding heeft om zijn macht te vergroten en mensen te arresteren. De directeur van de Nederlandse dopingautoriteit Herman Ram noemt het besluit van het internationaal olympisch comité over de Russische sporters onbegrijpelijk. Het IOC laat de Russische sporters toe bij de Spelen in Rio onder voorwaarde dat ze nooit zijn betrapt op doping en dat ze recent buiten Rusland zijn getest. Maar de beslissing daarover ligt bij de internationale sportbonden. De directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit vindt dat laf en een gebrek aan leiderschap. Hij zegt dat de bonden de criteria nu allemaal anders kunnen interpreteren. In Rotterdam zijn op verschillende plekken zogenoemde stolpersteinen verdwenen. Die gedenkplaatjes zitten ingemetseld in de stoep voor huizen waar mensen woonden die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. Gisteren waren ook al van die zogenaamde struikelstenen verdwenen.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Pixel Radio Show 1186 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Je gaat luisteren in twee uur lang naar nieuwheidsmuziek in vele soorten en maten. 32 tracks hebben wij te gaan. En de eerste is een nieuwe artiest, een Fransman die Patrick Lee Herbert heet. Herbert heet. Um, ja, ik spreek maar even op zijn Nederlands uit. En die heeft mij verschillende werkjes toegestuurd en daar gaan we straks mee beginnen. De andere nieuwe cd is van John Fluker. Nou, is geen nieuwe cd, maar een cd uit 2006 of 2007. Um, in ieder geval, ik had wat in te halen, blijkbaar, van zijn muziek. En deze cd heet The Sound of Peace. Nou, eerst maar beginnen met Patrick en daarna John. Ik wens je heel veel luisterplezier. No! no. Devi suktam. O vaja majana jamta Tam vishvaro pa pa pa shava vadamti. shamot jamdohana. Yadva Gvadantya Vijayatanani, Rashtri Divana, Amni mandra Chatasra Urjam Kwasvidasya Paramam Jagama, Ananta Mahim. Ja, deva, Adadur Bhojada, Ieka, Aksharam, Dipada, Gumchatpadan, Vacham Deva, Upajivam, Devi Swee, Vacham Deva, Upajivam, Devi Vacham gandharva pasavamanusyaa. MANUSHYA vishwa puwanan nyarpeda. Sa nohavam jushatam indrapatni. Vagataram Vedanam matam rudasya Vedana, mata, Sano Jushano Pajajnamagath Avanti Devi Suhavami asto, Yam Rujo Mantra Krito Manishinah Cham Devasta Stapa Tam Devim Vachagum Havishayajamahe Sano dadha tosa kruta scia loque, parimita padani, Tane vidur brahmhnae manishinaha, Goha tri nini vacho manusya oh Birgi biri yadato nao nama piya yahari wo vrdhamana yada sto trbhyo maygo trarujasibhorish ma Brahma pravatishmatanoma ha sate Om Shanti Shanti shantihi